NOS nieuws van 10 uur. Er is dooral met het NOS journaal. Het aantal migranten dat via de Balkanroute naar West-Europa reist neemt toe. Per dag steken honderden mensen de grenzen over. Dat leidt in onder meer Servië tot problemen. Daar zijn geïmproviseerde vluchtelingenkampen ontstaan. Vier maanden geleden sloten Balkanlanden als Hongarije, Macedonië en Servië de grenzen hermetisch af. De migranten die nu alsnog de route pakken betalen mensensmokkelaars vaak duizenden euro's voor een veilige overgang. Canada stuurt duizend militairen naar Letland. De troepen gaan daar een van de vier NAVO-bataljons in Oost-Europa vormen. Het was al bekend dat in de twee andere Baltische staten en in Polen bataljons komen uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland. Ook die bestaan elk uit duizend militairen. De NAVO zet de militairen in omdat de lidstaten in het oosten zich bedreigd voelen door Rusland sinds de annexatie van de Krim in 2014. Op termijn gaan er mogelijk ook Nederlandse militairen die kant op. Minister Hennis bekijkt of een samenwerking mogelijk is met de Duitsers in Litouwen. De Russische Julia Stepanova mag meedoen aan de Europese atletiekkampioenschappen in Amsterdam. Van de Internationale Atletiekfederatie heeft ze toestemming gekregen om onder neutrale vlag aan internationale wedstrijden mee te doen. Daardoor kan ze ook meedoen aan de Olympische Spelen in Rio. Stepanova was klokkenluidster in de Duitse documentaire die vorig jaar het dopinggebruik binnen de Russische atletiek sport blootlegde. Inmiddels hebben 80 Russische atleten de IAAF gevraagd om toegelaten te worden tot internationale wedstrijden. Björn Kuipers fluit zondag bij het EK voetbal de kwartfinale tussen Frankrijk en IJsland. Het is voor Kuipers het derde duel dat hij op dit EK mag fluiten. Eerder had hij de leiding bij Polen tegen Duitsland en Kroatië Spanje in de groepsfase. Kuipers was ook al twee keer vierde man. Weer, het is bewolkt. Hier en daar regent of mot regent het. Het wordt 18 tot 21 graden. Pas vanavond blijft het meest droog en klaart het op. Morgen zijn er buien, maar ook zonnige en droge momenten. Het wordt wel wat koeler, graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Dit is Erwin De Hart van de ANWB. Er staat een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knoopend de Nieuwe Meer van 5 kilometer. Op de A10 Koenplein Watergraafsmeer tussen Osdorp en Buitenveld tot 4 kilometer. En door een kapotte vrachtwagen op de A27 Utrecht Almere tussen Beeldhoven en knoop Eemnes 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 En die heeft heel slecht geslapen afgelopen nacht. Want gisteren was hij bij zijn kleindochter. Op de terugweg heeft hij wat sushi gehaald. Maar er zat MSG op. Dus ik heb de hele nacht wakker gelegen. Dat is dat spul om dat vlees om, de, om die vis goed te houden. Nou, daar ben je lekker mee, hoor. Dus als ik af en toe in slaap val, jongens. De gasten van vandaag. André Jansen, helemaal overgekomen uit Veendam. De man van Waf, Echt de wielenliefhebber die het wielrennen in Nederland fantastisch verkoopt. En natuurlijk uit zandvoort Ron Smit. En de twee kennen elkaar, want uh, in het verleden was het zo... dat André van Ron wil... en Ron vindt het nou nog steeds een vervelende man... maar ze zitten <laughs> wel te lachen, alle twee. Ze vonden me allemaal een klootzak. <laughs> <uit. laughs> het gaat natuurlijk vandaag over wielrennen... want over een paar uurtjes begint in Frankrijk... op dat mooie Mont Saint-Michel... De Ronde van Frankrijk. En daar gaan we het over hebben. Maar we hebben ook muziek. Muziek uitgekozen door André Jansen. En uh, onze technicus, Charles Duif, die heeft uh, de eerste plaat klaarstaan. Ja, maar hm. wie was een voor kiezen? Maar daar gaan we niet mee beginnen. Want we gaan eerst even het zweertje van Frankrijk, natuurlijk. D'accord.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 Quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Ja, ik had ooit uh, de geneugd om uh, ja, twee meter van haar af te staan. Helaas bij haar graf op maar Een fenomenale zangeres die ons meteen brengt bij het sfeertje van de Tour de France. En we hebben speciale gasten en ook een telefoongast, Henning. Ja, die komt zo aan de beurt. Dick Heuvelman is dat. Want eerst moeten we nog even over die La Vie en Rose praten. Want het begin van de Radio Tour de France met uh, uh, Serge Gauvin. Met uh, uh, Kees Buurman die het natuurlijk deed. En de man die uh, helaas als eerste in Nederland aan AIDS overleed. Georges Thor. Uh, die hadden deze muziek, want zij speelden dit. Jij weet dat nog. Ja, Serge trad op als uh, Edith Piaf. En uh, als je de films van Edith Piaf en de optredens hebt gezien. Dat is natuurlijk koude Rillingen. Er is er één mens op deze planeet die het ooit beter deed dan Edith zelf. Was Serge Gauvin. De vriend, de man van Georges Thor. De eerste AIDS-patiënt die Nederland ooit had. En die in 19 of 85 aan overleed. En Serge was zijn levenspartner. En een kleine Fransman was dat. En die altijd introducties deed. En vandaar staat er een filmpje op WAF van Gerard Kool gekregen. Van die tijd. En daar moet je ook nog op he staan, Henny nou, dat je. Door Dick Heuvelman, de persoon die de Giro en Vuelta naar Nederland heeft gehaald... en nu bezig is met het wereldkampioenschap in Nederland is het idee geopperd om Zandvoort terug te brengen op de wielerkaart. Ron Smit, jij bent een van Zandvoorts wielrenners. Hoe vind je dat idee? Ja, ik vind het fantastisch natuurlijk. Dat, uh, Zandvoort, vleden week hebben we nog een uh, 24 uur race gehouden in Zandvoort. En dat was ook ontzettend veel belangstelling van, uh, van de wielrenners zelf. Uh, alleen het weer was wat, was wat minder. Maar uh, ja, Zandvoort op de wielerkaart zou wel heel fantastisch zijn. We hebben een heel mooi uh, circuit natuurlijk. Dick Heuvelman, goedemorgen. Je hoort ja. hoe de mensen in Zandvoort reageren op jouw idee. Ja, nou ja, uh, dat vind ik natuurlijk heel prettig. Uh, ik denk ook dat het een goed idee is, want uh, ja, we hebben uh, onlangs, uh, wat jij ook bij Henny in jouw auto hebt, uh, beoogde per koer gereden en uh, ja, dat is een en al uh, uh, fraais, dat, uh, dat dat ziet er geweldig uit en uh, Zandvoort heeft natuurlijk vanuit uh, het verleden een prachtige reputatie en het. Uh, Lijkt mij tijd om die dus er eens eventjes flink op te poetsen. Ja, fantastisch. Ik heb vannacht uh, heel slecht geslapen. Misschien heb je dat gehoord. Ik heb het gehoord in de inleiding, ja. Nou, en dan lig je te draaien in dat bed. En ik heb geloof ik het parcours 16 keer gereden. Ik, <laughs> het is. zelf geworden. Nou nee, ik heb zelf niet gewonnen hoor. Maar het is zo mooi. En jij weet het ook, want we hebben het samen gedaan. Als dit 2,5 ja. uur op televisie komt, dan uh, staat Zandvoort niet alleen op de kaart, maar op de wereldkaart. Fantastisch. Ja, dat uh, denk ik ook, uh, want uh, we, uh, als we het Nederlands kampioenschap binnen kunnen halen, en die mogelijkheden zijn er al, dus uh, dan, uh, uh, <tus> ja, dan zit er nog veel meer in, want ik denk ook nog dat er internationaal wel weer uh, leuke dingen te doen zijn. Mooi man. En het leuke is, ik heb met de burgemeester gesproken, Niek Meijer, en dat is een ontzettend aardige man, maar weet je wat hij zei? Dat doen we niet. Nou, dat is natuurlijk een mentaliteit die past bij zijn antwoord. Ik hoop dat Koos Tax hetzelfde zegt. <laughs> dat zou leuk zijn. We gaan hem bellen. We ja, gaan hem vragen. Gaan, ja, want misschien, Dick, want je had nog een ander idee... om niet te wachten tot 2019, 50 jaar nadat André Darigade wereldkampioen 60. werd... Oh, <laughs> ja, zo 60 jaar 60 al, moet jaar. je nagaan. Wereldkampioen werd op het circuit hier. Wil jij dus naar dat Europees kampioenschap... Ja, dat zou dan in 2019 moeten zijn. Ja, dat zou geweldig zijn. Het, het, het Europees Kampioenschap, dat is uh, een uh, evenement dat bestaat sinds 1995... ...maar heeft tot vorig jaar alleen uh, uh, hoe heet dat, uh, opengestaan voor uh, beloften. Maar dit jaar is het voor het eerst uh, voor profs in uh, Nice, Monaco. Daar is het uh, EK voor profs en daar doen we al direct... Uh, Jongens mee als uh, Contador, uh, Aru, Philippe Gilbert, Nibali en Bauke Mollema. is alle groot. Het, uh, het leeft direct al bij die pros, want uh, ja, die gaan daar niet naar Qatar, maar die zien er zo'n EK. Daar zien ze meer een uitdaging in dan, uh, dan zo'n WK in de, in de zandwoestijn. En, uh, ja. Ja, en er is ook mooie trui aan verbonden, de Europese kampioenstrui. Dus uh, dat, zou, dat zou natuurlijk wel een hele mooie opmaat zijn om. Uh, uh, het feit hè, denken dat uh, 60 jaar geleden dan in Zandvoort het WK was, dus, uh, lijkt me een hele mooie uitdaging. Welk ze beginnen in Monaco, hè? dan gaan ze over de Col en dan is de aankomst op de Boulevard, op de ja, hoe, hoe heet het ook alweer? Ik, ik ben er even bij. Boulevard des Anglais. Uh, boulevard des Anglais, ja, ja, schitterend. Maar dat kan dus ook gebeuren in Zandvoort... en ook met al die grote mannen, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Maar je had nog een ander idee. Ik heb begrepen dat het Nederlands kampioenschap... voor volgend jaar nog niet vergeven is. Nee, dat dacht ik dat dat uh, naar Emmen zou gaan... maar ik heb gisteravond uh, mailcontact gehad met Henk van Beuzenkom... dat is de uh, manager sport van de KWU. En uh, die mailde mij terug dat uh, het zeker niet in Emmen zou zijn 2018... en dat er eigenlijk vrij was, dus... Uh, dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn, de organisaties die geïnteresseerd zijn, die kunnen zich bij de KU melden. We hebben een uh, fantastische organisatie inmiddels op papier. En Ron Smit <kuggen> heeft uh, net, zonder dat hij het zelf wist, ook gezegd dat hij meedoet. Dat is leuk natuurlijk. En André, André Jansen helpt ons natuurlijk ook van alle kanten met zijn BAF. Uh -huh. Het zou wat zijn voor Zandvoort. Ja, het wordt wel weer tijd gewoon. Ik reed net, ik was vroeg weggegaan uit Veendam. En zoals dat nou eenmaal gaat, dan, dan ben je dus veel te vroeg. Ik was ruim een uur te vroeg hier in deze omgeving. Ik denk, ik rij even over het koppie. He, dus mijn zweetruppels weer eens even opzoeken op het kopje van bloemen. Wat denk je? <laughs> Koppiedicht. Mm. <laughs> ik denk, maar ik heb nog even de boulevard... en het, dat geeft, ja, dat zie ik te kennen met duinen... waar ik als baby in de, in de tent sliep... en op, bij uh, uh, vlak voor het Riesje op het strand hadden we een huisje vroeger op het strand. Dus Zandvoort, ja, dat, ik ben Zandvoort. Ik ben een Zandvoorter. Ja, lijkt het je leuk, Ron? Uh, Nederlands kampioenschap volgend jaar hier? Ja, dat lijkt me fantastisch. Doe je mee? Uh, als het voor mijn categorie is, uh, dan uh, doe ik zeker mee. De categorie komt er ook bij, hè? want dik zo'n uh, Europees kampioenschap... dat zijn geloof ik zeven verschillende e uh, evenementen, hè? begint al een week van tevoren met een toertocht. Uh, dat zou kunnen. De, het evenement op zelfs, de EK, uh, duurt vijf dagen... van woensdag tot op met zondag... met uh, alle disciplines uh, die er zijn. Dus uh, wegwedstrijden in lijn, maar ook tijdritten. En ook voor beloftesvrouwen en noem maar op, dus... Uh, dat is niet zo'n lang programma als het WK, maar een halve week, zeg maar. En het NK, dat is ook een evenement van ongeveer een week. En Ron zei het al, dat is ook een NK voor Masters. Dit jaar is uh, bijvoorbeeld Erik Dekker, welbekende ex-prof, kampioen bij de Masters 45 plus geworden. Nou, Ron uh, is iets ouder volgens mij, dus maar... Het is ook een klasse 50-plus of 55-plus. Dus, uh, zelfs de klasse 60 plus. een klasse 60-plus. dat Janssen André Jansen zelfs nog kampioen kan worden daar. <lacht> ja, alleen ik heb geen fiets. Maar <lacht> <Nee>. <lacht> het, het, een idee zou misschien ook zijn... En je, je, ik opperde het al even op wat al eerder... en het is zelfs ook bijvoorbeeld... Uh, Nikki Terpstra is die mening toegedaan... dat je eigenlijk het cyclocrossen, het strandracen en het mountainbiken... op enige vorm kunt combineren daar heb ik ook een plan voor, uh, daar de, heeft ik de, een plan Europa's. voor gemaakt. Ja. Ja. Ik had ja. een uh, plan voor een, een driedaagse zandvoort. Eerste dag een uh, strandrace. Tweede dag door uh, met een mountainbike door Bos en Duin. En de, uh, de derde dag een, uh, een criterium op het circuit van 4,5 kilometer, ongeveer 60, of 70 kilometer. Dus Een moderne driekamp. Prachtig. Dat, dat ja. gaat de wereld over, dat is een idee. Dat wordt het uh, heuvelman circuit. <laughs> Dat, dat lijkt mij echt oh, is om... Nou, een beetje overdreven. Nou, ik denk we dat we inderdaad... ...om uh, een keer uh, daar een 24 uur race voor uh, trio's uh, te organiseren. Dus net als uh, Le Mans. En dan uh, gewoon uh, zaterdagmiddag om twee uur starten. Uh, of om drie uur. En, uh, en zondagmiddag om drie uur finishen. En dan uh, per trio's of per uh, kwartetten. Zodat je ook een beetje kunt slapen. En dan uh, heb je... Een... En een beetje kermis eromheen. Oh. Nou, dan, op die manier kun je Zandvoort ook een uniek uh, wielerevenement brengen. We hebben een aantal mensen hier benaderd, uh, Dick. Mark Rasch, Arlan Berg, Heli Jansen, Robert Schuiten, Joop van Nes, Edwin Siebel en uh, Ron Smit natuurlijk. En ja, als je zo'n club mensen hebt, dan kan het niet anders of dat komt van de grond hier, hè? Dat moet toch eigenlijk lukken, hè? Het gaat natuurlijk wel om geld uiteindelijk, want uh, er moeten wel uh, allerlei dingen betaald worden. Zo'n NK, dat is geloof ik ook wel wat tegenwoordig als je dat... Uh, hele programma neemt van de KW zo'n twee ton. Dus eh. Uh, We moeten de burgemeester even raadplegen, dan blijft het niet bij een meijer. <lacht> nee. Maar als je inderdaad ook toertochten aan vastkoppelt, ik denk dat er een heleboel mensen dat er, uh, geïnteresseerd zijn in een, een toertocht uh, samen voor circuit, Bloemendaal uh, vice versa. Nou, ik denk dat daar, en als je dat uh, inderdaad, uh, nou één in rondje dan 30 kilometer hebben uh, uh, Uitgevonden. En als je dat 1, 2, 3, 4 keer rijdt, dan kun je, ja, dan kun je wel, uh, wel leuke dingetjes mee doen. En uh, mooie tricots van maken. Dat levert veel geld op. Gaan we doen, uh, Dick. Dank voor je idee. En dank voor het idee om Zandvoort ja. weer op de wielenkaart te zetten. Nou ja, het we we, is nog niet zover natuurlijk. Maar, nee, maar het uh, gaat wel lukken hoor. Het idee is er. En uh, als. Uh, ja, ik, ik uh, heb jullie trouwens. Uh, Contact gaat met Henk van Beuzekom? Of uh, ik heb gezegd namelijk dat hij contact met jou moest zoeken? Oké, okay, nou dat is, hij is nog niet gebeurd, maar we gaan hem gewoon bellen. Dat komt allemaal goed. Ja, dat komt goed. En, uh, ik hoop dat het volgend jaar wel lukt, want dat zou natuurlijk een, uh, denk een, een enorme opkikker zijn voor het Nederlandse wielrennen. Ook dat het uh, in Zandvoort en, weer eens een keer kan. Gaan we, geval, we gaan het in ieder geval proberen. N nog één vraag, Dick? Ja, André. Kom je morgen naar voetballen kijken met Wim Mensen samen? Ja. Half vier in Haren. Ja. Half vier. Half, half vier tegen Bikwik. De Stadsderby. Mijn zoon doet mee. Nou, kijk, op de FC en die, die en die kan voetballen, kan ik je vertellen. Nou. Ja, hè? Ja, dat... Is die beter dan Fodo Volfano? Uh, uh, nou. Hij is de beste van de hele wereld. <laughs> <Je kan> helemaal... <laughs> ik ben een voetbalvader. Hé, hey, hou even op. Wat <laughs> denk je hoe goed hij is? Oh. We gaan het zien, André. Okay, en denk. we gaan naar uh, muziek luisteren. Dankjewel, Dick Heuvelman. Fantastisch okay, dat je heren. een van de telefoon was. Doei. Doei. Dag De band André, was jouw Wigie een stijfselkissie? Of? Nee, Wigie was een stijfselkissie. Ja. En uh, Rika was er al toen. De ooie vark kwam aangevlogen. Mijn moeder keek angstig omhoog. Ze was bezig kop. Zijn het droven toen niet bij ons binnen vlog, mijn wiegje was een stijze, een De deken was een baie rook, mijn wie was, een met erin. Ik kwam in een moeilijke tijd. Het was op de 8e oktober. De oude var die was Rika Jansen, ze overleed helaas uh, een aantal maanden geleden hier in, uh, in Zandvoort. Maar een, uh, een fenomeen als het gaat om het, uh, om het levenslied, toch? En als je dan Jansen, Rika Jansen zegt... en je zit tegenover André Jansen... dan denk je, zou het nou familie zijn? Nou, niet alle Jansen zijn familie. We hebben wel een familieonderzoek gedaan bij ons. Een genealogisch onderzoek. En het blijkt dat uh, wij vanaf de 15e eeuw uh, uit Ameland kwamen. En het blijkt dat onze tak... De eerste Jansons waren. Maar in hoeverre wij uh, Hilly Janssen en uh, Enrika Janssen... en dus in uh, Amerika familie zijn... Nee, wij zijn geen familie. Nee, maar je kent uh, Hilly wel heel goed. Ik ken Hilly uh, al uh, vertel, heel erg lang. Vertel nou het verhaal maar eens. Uh, nee, uit onze jeugd. Nou, uh, onze, onze kleine jeugdliefde. Ah. <laughs> ja, en uh, nou, dat is mooi. We worden allemaal ouder en ineens... Zie je elkaar dan weer na zoveel jaar en er is zoveel gebeurd. Nou, dat is altijd leuk. Dat geeft je enthousiaste vrouw trouwens. Ja. ja Hartstikke geloven. goed. Jongens, de ja. Tour de France begint over enkele uren. En er zijn natuurlijk zeven favorieten. Nou, er zijn er wel meer. Nou, <laughs> er zijn... Ik denk als je Froem, Quintana, Contador, Arou, Pinot, Bardet en Porte noemt... dat je aardig in de buurt bent. Ja, maar er is nog een uh, nieuw fenomeen. Dat is de Bankai. Colombian. En die oh. heet van zijn voornaam Wiener. Wiener, ja. Wiener Anacona. Ja. En dat is een fenomeen die traint met Quintana. Hij is ook een beetje een uh, poulain van Quintana. En die uh, kan echt verrassen. En Alaphilippe. De Fransman Alaphilippe die voor ethics uh, kriks rijdt. En uh, die heeft al een paar hele leuke dingen laten zien. Ja. En is natuurlijk een Fransman. En in Frankrijk is dat een voordeel. Ja, en wie wordt het volgens jou? Um, ja, ik uh, denk dat Maika hele ogen hoge gaat uh, scoren. Van, oh. uh, nou, ik denk uh, dat uh, Froome, Chris Vroemen, het meest mijn favoriet... Ja. heeft een heel sterke team achter zich. En uh, ja, ongelooflijk, zoals iemand naar boven kan rijden. Ik wil dat jullie het nu opschrijven... want ik kan je vertellen wie de Tour gaat winnen. Quintana. Quintana, ja. Uh, ja. Werd vanmorgen ook op de radio door Gio Liep ons uh, voorspeld... en ik deed het ook oh, al ja? eerder deze week... Ja, ja. Gisteren een prachtig programma gezien over uh, Quintana thuis. En uh, het, het was geloof ik op Eurosport. En uh, alleen jammer dat die mensen er dan doorheen praten. Want uh, met die twee stemmen door elkaar versta je niks meer. Niet de een en niet de ander. Maar deze jongen heeft zich geweldig ontwikkeld. hè? Ja, dat is een uh, fenomeen. Ja. Het parcours van de, van de Tour, je hebt het voor je liggen André. Het is een van de mooiere. Ja, uh, mooie start natuurlijk. En heel veel toeristische attracties en heel veel uh, dronebeelden van de prachtige natuur. En daar zit ik vaak ook uren aan te genieten. Ik heb meestal het geluid uit staan bij de toer en dan draait hij en dan zit ik lekker te waffen. En dan af en toe komt ineens Radio 1 ertussendoor met Gio Lippons. En die uh, geeft onafhankelijk uh, commentaar. Ja, ik heb ook de radio aan en de Belg. <laughs> ja, de Belgische televisie die, ja. die draait tenminste door... Ja, het, het maakt niet uit waar de beelden vandaan komen... maar het, het gaat tegenwoordig het beelden vanaf de fiets. Het is toch een, een geweldige ontwikkeling. En uh, we zien de koersen zelfs van de Masters op, uh, in Amsterdam... dat er enthousiaste deelnemers zijn die ook van binnen uit de wedstrijd filmen. Nou, vroeger droomde ik daarvan. Nou ja. Ja, dat, dat is het mooiste wat er is. We zitten weer, ik ben oudrenner dan, Ron Rijk nog... Maar je zit weer tussen de wielen. En als het een spurt is af en toe... dan, dan zie je die beelden vanaf de fiets. Ik deel ze altijd op, uh, op WAF. En uh, je ziet ook heel veel mensen die... Daar, uh, sommigen zeggen ik wil niet kijken... want ik schrik me rot. Bijvoorbeeld Ted Blom, nou, een uh, bekende renner hier uit de omgeving. Die zegt ik kan er gewoon niet tegen. Mijn hart klopt in mijn keel... want ik zit weer te sprinten, zegt hij dan. En het ja, ja, ja. Is, je, je bent erbij. Die, die sport... Pieter uh, Kronenberg zei ooit... van uh, wielrennen is een sport van speed, color en danger. En het is eigenlijk een televisiesport. Ik heb hem in de tijd nog uh, wat geholpen... want hij heeft een bid gedaan toen... dat uh, Nederland de Olympische Spelen zou krijgen. Ja. En of ik dan... Uh, een stukje know-how wilde leveren... voor de... om de bid vanuit... Uh, het, het gokperspectief. Ik zat toen als per maar bij Holland Casino's... en... Uh, om de, de, de bid om de Olympische Spelen in Nederland te krijgen. vanuit het gokperspectief te maken. En dan schetsten we het wielrennen als speed, color en danger. Leuk. En dat is het ook. Het volk uh, krijgt. Uh, heel veel mensen kijken graag naar valpartijen. Begrijp jij daarom? Ja, dat begrijp ik wel, ja. Ja, ik, ik, vind het, ik haal ze er altijd af. Ik vind het vreselijk. Nee, ik, ik, ik val zelf. Ik voel. Ja. Nee, mannen. morgen nee. begint de tour in La Manche. Ja. Dat grote vreugde trouwens van, van Jean-François Legrand... de voormalig president van het regionale bestuur... die zich jarenlang met hart en ziel heeft ingezet... om de uitstraling en waardering voor dit departement te verbeteren en te vergroten. En dat heeft ja. natuurlijk allemaal te maken met die uh, Utah Beach affaire. Ja. De D-Day in 1944... En daar gaan ze finishen. Het is morgen dus geen proloog... maar het is een uh, eerste etappe over 188 kilometer. En dat brengt mij gelijk uh, bij het sprintkanon... dat we er plotseling bij hebben vanuit Nederland. Want André, jij hebt op WAF heel veel over die jongeren uh, geschreven. Ja, het, het leukste is nog dat het de kleinzoon is van Ko Zieleman... Uh -huh. en Annie Zieleman van Brene. En uh, je ziet die snoet zie je er gewoon in terug... En uh, ik gun het die mensen zo, want het zijn zulke fantastische lieve mensen... waar wij vroeger onze fiets uh, lieten maken in Amsterdam. Jij kwam er ook wel eens ja, in, de, ja, ja. In, de, ja, in de rechterstraat. Meer praten dan uh, fietsmaker. Ja, er kwam er eentje binnen en dan uh, moest hij het wereldrecord... moorkoppen opeten natuurlijk verbeteren. Maar Dylan Groenewegen heeft zich ontwikkeld tot een echte sprinter. Nou moet ik nog zien of hij in het geweld van uh, Christophe en Kittel en Cavendish... Uh, mee kan. Hè. En, uh, maar waarom niet? Krijpel is een supervorm op dit moment. Het zou heel goed kunnen. Hij is zo brutaal als de beul. Hij vindt zijn eigen weg. En uh, uh, gegund is het hem sowieso, maar ik zou het hem absoluut niet euvel duiden als het dit jaar nog niet lukt. Nee, nee. Huh? nee. Maar ik denk dat hij uh, een, een goede kans maakt. Tenminste omdat Bohani, de knokker, er <laughs> niet bij is. Hij is handje gebroken, hè? Ja. Maar ja, ik las weer dat hij, dat hij ziek was, dat hij die reeg had en dergelijke. Nee, nee, nee. Ja, ja. ja. En, en, en, ja Daar val, val je wel vanaf hoor, als je een beetje. Hij, hij sliep in het hotel en er was vreselijke herrie in de kamer naast hem. Dus hij heeft op de muur zitten bonken eerst een paar keer. En uiteindelijk werd hij zo kwaad, is hij op de deur gaan bonken. De deur wordt opengedaan door een dronken man met een, een blik bier in zijn handen. En dat is uh, uh, ontaard in een wegpartij. En Bohani, zijn uh, pols is gebroken. Ja, hij heeft dus ja, ja. zijn trekker thuis. Maar de andere man weten we niet hoe die eruit ziet. Dat zou nee, niet uh, geweldig zijn. <laughs> ik vind het wel jammer, want het was wel een van mijn favoriete renners. Nou, zo, zo brutaal en ja, overal doorheen maar, rammen en rossen. Ja. Hij, <laughs> hij is gemeen gewoon. Dus ik vind het niet zwerg dat hij er niet bij is. <laughs> en ik denk dat er uh, kans is op een Nederlandse zegen morgen in de eerste etappe. Dat zit, het zit erin. Het, waarom niet? Dat Tuurlijk. Komen. Ja, en Stef Clement rijdt natuurlijk ongelooflijk goed. Ja. En die wil zijn neus aan het vinster steken... want die heeft geen contract voor volgend jaar. Hè. Die IAN-ploeg, die stopt ermee. En die kan een, uh, een uh, hoe noemt de dat altijd? Een, uh, een ekimofje doen. Hè. Dat is de laatste twee, drie kilometer. Ja. En dat kan die. En uh, zo'n verrassing, hè, zoals uh, Erik Dekker het ook deed... is het, uh, het, het mooiste wat er is. Uh, Jelle Nijdam was er zo één. Ik kon het, hoor. ja. En, uh, het ligt eraan hoe de wind staat natuurlijk morgen. Want als je de wind op de kant hebt, ja. dan wordt het helemaal uit elkaar uh, gereden. Ja, en dan rijdt er een rijtje uh, treintje voor de, voor de sprinter en dan is het afgelopen. Je zag het verleden jaar de, de, de rit naar uh, Neeltje Jans toe. Nee. Dus dan werd het ook helemaal uit elkaar gereden. Dus. Dat is wel een gevaarlijke aankomst, hè? Ja. Kwart voor vijf morgen, zo'n beetje hè, zal het zijn. Um, Nicky Terpstra is er niet bij. Nee, dat is wel jammer. En Nicky is er niet bij omdat hij zo... Ongelooflijk bang is voor valpartijen. Kan ik me voorstellen. Want in de toer is het helemaal gekke werk, natuurlijk. Het is gekke werk. Het is, het is verschrikkelijk. En al die drempels die je ook overal hebt. En, en paaltjes langs de weg. En uh, betonnen kisten, Bloemkisten in de wijken. En want ze moeten allemaal zo nodig door de gemeenten heen. Om uh, zoveel mogelijk publiek de gelegenheid te geven om, om de wedstrijd te zien, natuurlijk. Maar, het is uh, gevaarlijk en jonge renners willen ze graag bewijzen. Ze willen ja. graag hun neus laten zien en die willen in beeld komen. En ze hebben geen respect meer voor de gevestigde orde zoals dat ooit was. En ik weet niet of je het weet, maar vroeger had je gewoon 90 deelnemers aan de Tour. Ja. Je hebt er nu dus gewoon ruim 200. 210, ja. ja. En, maar ik hoop dat zijn vriendje en ook ploegmaat van uh, Nicky, Iljo Keizer ons ook verrast, want die, die, die, die liet vorig jaar een etappe zien, de, slot, de slotetappe in de Giro. Uh, alleen vooruit en voor dat jagende peloton uitblijven. En dat geen afstoppers heen, de peloton. En blijven gewoon vooruit rijden. Want Ilio Keizer, die kan dat hoor. He, en Nicky hoeft niet bang te zijn op ons parcours. Want het enige dat we hebben is twee rotondes. <tie> ja, die vangen uh, we wel op, hè? Ja, dan kan Nicky. Dat het Zandvoortse parcours is een van de mooiste, jongens. Dit wordt echt fantastisch. Ja. Tweeënhalf uur televisie van het mooiste stukje in Nederland. Ja, absoluut. En we kunnen nu al uh, een, een grapje uithalen. De, de technische freaks die hier uh, meeluisteren... die kunnen misschien van Google Earth uh, een mooi beeld maken... en het uh, parcours erin tekenen, zoals het gaat worden. En de masters misschien, stel renners die samen altijd trainen... een cameraatje op de fiets, even het parcours rijden... en delen op WAF. En deel je dat meteen met alle wielenliefhebbers in Nederland. Ja. Niet? En dan komen Jan Jansen en Joost Soetemelk mee rijden met jou, rond. Ja, we gaan we gebeuren. Dat we gaan we doen. En, uh, ja, de, de, de hele taxploeg no nodigen we gewoon uit. De, de, de oudere heren die nog steeds fietsen en door Koos Tax worden gesponsord met uh, kleding en spulletjes. Leuk. Ja. We gaan uh, hopelijk naar Franse muziek luisteren, Jean. Harry, die kan ook verschrikkelijk goed op, op zo'n muziekinstrumenten. Ja, Harry kon uh, van jongs af aan op een accordeon spelen. En die, uh, later is hij piano gaan spelen. Hij had ook de keuze uh, uh, om naar het conservatorium toe te gaan. En hij was ook echt getalenteerd op de middelbare school. En uh, hij had de keuze of beroep worden en alles op het wiel gooien. Of uh, naar het conservatorium. was echt getalenteerd. Ja. En jij, Ron, speel jij een instrument? Nee. Helemaal niet. De fiets moet je helpen. Ja. <laughs> ik ben wel een echte muziekliefhebber, maar uh, iets spelen doe ik niet. Nee. Mannen, we hebben het uh, natuurlijk in deze uitzending uitgebreid over de Ronde van Frankrijk en over het wielrennen. Maar er is meer, want er wordt uh, nog steeds gevoetbald. In uh, Frankrijk erbarmelijk, vind ik, op de wedstrijd van gisteravond na. Nou, want die vond ik best aardig in de eerste helft. Uh, maar ai, ai, ai, ai. Ik vind de volksliederen zo mooi. Met tranen in mijn ogen sta ik te genieten hoe ze luidkeels meezingen. Vooral het Italiaanse Italiaans prachtig, hè? Ja, natuurlijk prachtig. Italia. En dan ga ik ook altijd staan, even met een hand op mijn hart. Op mijn wafhart. En dat, ja, dat vind ik prachtig. En dan legt mijn zoon me een beetje uit tijdens een wedstrijd... hoe het nou zit en hoe ze staan en hoe het eigenlijk zou moeten... Want ik heb natuurlijk mijn privé-commentator in huis. Ja, knijst het echt. Maar je bent inderdaad een aantal kilo's afgevallen. Dat is van het staan en zingen met de, met de volk. Ja, ja, en af en toe een yeah. <laughs> dat. hebben we je net zien doen toen mevrouw Orneer aan het spelen was. Ze dus, ja. liep die hier door de, door de studio heen te dansen. Dat is ongelooflijk. Ja, we gaan maar. het hebben over voetbal. En dat doen we natuurlijk met de man van voetbalinhaarlem.nl, Martijn Prinsen. Goedemorgen, Martijn. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Heb jij een beetje genoten gisteravond? Eh... Uh, heb ik een beetje genoten. Uh, nou, het was wel weer fijn dat er na een paar voetballoze dagen dat er wel wat op tv was. Ja. Uh, maar, met, ja met, met trouwens de beste commentator die ze hebben, want het, ze zijn tegenwoordig niet zo geweldig, maar die Jeroen Elfsel deed Elsof. het uitstekend. Ja, dat is een prima, prima commentator. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ja, de wedstrijd, in, vooral in de tweede helft, die, die, die, die Portugezen, die doen helemaal niets. Is het dat natuurlijk... is anders ook berekenend. Ja, maar het is ook bezopen voor woorden dat ze zonder een wedstrijd te winnen... Ja, voor het eerst, hè? Ja, dat kan toch niet, oh ja. De opzet met 24 ploegen, dan krijg je dat. Maar goed, vanavond zal het, vanavond zal het beter zijn. Ja, dat denk ik ook, ja. Hoewel de, de blessure natuurlijk van Vertongen een verschrikking is voor de Belgen. Ja, dat, uh, dat is toch een van de, van de, uh, de, de, ja, de routiniers. Iemand die uh, uh, in ieder geval niet constant in de, in, de, in de schijnwerper staat... maar wel echt gewoon een uh, grote kracht is voor de Belgische hoofdstad. Mm -hmm. Ja, het is uh, voor, uh, voor uh, België een gelacht dat uh, Vertongen gebaseerd is. Behalve dat er vanavond de Algemene Ledenvergadering is van de Koninklijke HFC... is er eigenlijk op voetbalgebied weinig te, te doen... Maar jij had op jouw prachtige site, voetbalinhaarlem.nl, de nieuwe regels van de KNVB. Ja. Ik ben inmiddels grijs geworden ervan. Ik was uh, blond, <laughs> hè, dat weet je. Maar ik ben de grijs ja, dit, is, dit, is nog, dit is nog beknopt, hè. <laughs> ja, maar wat is dit allemaal, joh? Nee, wat ze geprobeerd hebben, uh, ze hebben uh, het spelregelboek uh, vooral willen uh, vereenvoudigen. Uh, dus uh, in plaats van dat er uh, vier alinea's over één, één spelmoment uh, uh, gingen, uh, is het bijvoorbeeld nu nog maar één alinea. En eigenlijk, uh, als je op op voetbalen uh, uh, doorneemt, uh, het meest is al bekend. Het meest opmerkelijke vind ik, Martijn, dat je ja. voortaan mag voetballen met zeven spelers. En ik denk ja. dat dat te maken heeft met het feit dat ze toch strenger willen gaan optreden... tegen het in het strafschopgebied aan de shirtjes hangen en dat soort uh, uh, toestanden. Ja, dat, uh, dat hoop ik. Um, ik denk ook dat het ermee te maken heeft. Uh, we hebben afgelopen jaar in de, uh, de klas wel een aantal uh, keer meegemaakt. Uh, onder andere met de uh, met uh, Heijs, uh, Dat er gewoon niet meer genoeg genoeg spelers op het veld uh, uh, stonden. Uh -huh. uh, door uh, blessures, maar ook door, door rode kaarten. Uh -huh. Ja, de, de, de. Ik denk inderdaad dat ze dat ze strenger willen uh, uh, gaan zijn. Of dat natuurlijk gaat lukken, dat is, uh, dat is vraag twee, maar. Ja, het is een van de, van de nieuwe regels. Maar ja. nou, vertel eens wat meer. Um, nou eigenlijk, uh, er zijn twee regels die er heel erg uitspringen. De eerste, uh, ik denk dat de meeste mensen het inmiddels al op het EK gezien hebben. De aftrap mag ja. je voortaan in je eentje doen. Ja. Um, die bal die hoeft niet meer uh, in eerste instantie naar voren gespeeld te worden. Uh, mag nu ook gewoon naar, naar achteren. Ja, dus je zag wel de eerste vier wedstrijden van het EK dat teams, uh, die delen niet echt. Ik geloof de eerste vier wedstrijden gebeurt het niet. Ja. En uh, nou goed, sindsdien, uh, je zag het volgens mij gisteren ook weer bij uh, Polen tegen Portugal. Uh, dat Polen, uh, volgens mij was Lewandowski, die hem uh, in zijn eentje uh, nam. Ja. Uh, een andere, en dat vind ik wel een, um, uh, een goede regel. Uh, op het moment dat uh, een overtreding wordt gemaakt en er wordt een gele of een rode kaart uitgedeeld, dan zie je wel eens dat uh, de speler geblesseerd is. En als je geblesseerd bent, wat was de regel, dan moet je van het veld af ja, om de dat hoeft niet meer, hè? Nee, dat hoeft niet meer. Um, ze willen van die, uh, die, die dubbele straffen willen ze af. Dus ook bijvoorbeeld bij een, een overtreding in de in de in de 16 meter. Um, het is niet meer dat je één rood en een strafschop en dus met de man uh, uh, uh, minder verder moet. Um, er, er, er is voor de scheidsrechters wat meer uh, ruimte gekomen om bijvoorbeeld te zeggen van uh, we behandelen het af met geel. Ja, maar een doorgebroken speler blijft rood. Uh, blijft rood, ja. Dus ja, ja. ja nee, uh, een hoop, hoop, hoop wijzigingen. Uh, het ziet er heel groot uit, maar uiteindelijk uh, moet je zeggen, uh, de, de inhoud valt wel mee. Maar je hebt ze allemaal wel al uit je hoofd geleerd? Uh, <laughs> <laughs> <laughs> ik, ik heb ze allemaal uit mijn hoofd geleerd. <laughs> Ik wil het met jou ook nog even over iets anders hebben, want voetbalinhaarlem.nl gaat zich ook op de organisatie van wedstrijden richten. Ja, wij uh, gaan um, in september starten met een eigen onder 23 competitie of competitie. Uh, we noemen het de Voetbal in Haarlem onder 23 Cup. Ja. En um, uh, er bestond al een, een competitie in Haarlem en omgeving. Daar deden acht uh, acht clubs aan mee. Mm -hmm. En inmiddels zitten we al over de twintig. En hebben ook aanvragen van buiten de regio. Uh, weten we weten nog niet precies wat we daarmee willen gaan doen. Maar uh, ja, er komt een, een, een, een, een competitie speciaal uh, voor, uh, voor de talenten. En die gaan jullie organiseren? En die gaan wij organiseren. Deelname al bekend? Sorry? Is er al deelname bekend? Weet je al, kun je ook clubs noemen? De clubs noemen, ja. ja. Uh, nou goed, we zijn uh, uh, bezig, uh, dat is allemaal nog even onder voorbouwd, maar die hebben wel interesse getoond, Zandvoort. Um, verder zijn clubs als uh, DSS, uh, Schoten uh, HBC, RCH um, uh, Nou wat zit er nog meer bij Olympia, Haarlem uh, uh, VVA, uh, Spaar Eigenlijk uh, um, Nou ja ik denk dat de uiteindelijk uh, uh, Zeg maar de bekendste clubs Het Haarlem dat die allemaal gaan meedoen HC ook Ja oh, Leuk. Maar dat zal dan ja. tweede zijn waarschijnlijk Oh, HFC, sorry. Ja? HFC. Nee, nee, HFC niet. HFC niet. Die hebben een eigen de eigen, uh, competitie ja. En die spelen uh, onder andere tegen uh, Odin. Dat uh, is natuurlijk volgend jaar een uh, club in de derde, derde divisie. Ja. Um, ja, weet je, dat, dat niveau... Um, dat heb ik van de week ook op de, op de site gezet. Um, Koninklijk HFC, uh, door, door de degradatie van Edo... Um, steekt wel echt komende seizoen, kop en schouders... ...boven um, de rest van het regionale amateurvoetbal uit. Mm -hmm. Dat is jammer trouwens, hè? De afstand ja, wordt groot, jammer. hè? Ja. ja, de stap wordt zo enorm groot. Uh, je zag de laatste jaren nog wel eens... ...dat een, een speler van uh, uh, Edo bijvoorbeeld... ...dat die naar de HFC toe ging. Die stap, je, je gaat nu gewoon in één keer... Uh, uh, ...want Edo komt volgend jaar uit in de eerste klasse... Uh, ...je gaat nu in één keer drie stappen omhoog. En voor heel veel jongens is dat gewoon niet te doen. Ja. Ja. Dus ik ben benieuwd. Het wordt in ieder geval weer een spannend seizoen. En het uh, duurt niet zo lang meer voordat het begint, hè? Nee, vandaag zijn de inhalen bekend, bekend uh, gemaakt door de KNVB. Ja, ja. En ook door ons uiteraard. Vertel eens. Uh, nou, als we het over, uh, over Zandvoort hebben. Um, die zitten in een pool met slechts 13 clubs. Um, een beetje vreemd, hè? Ik bedoel, ze spelen niet uh, vierde klas, ze spelen derde klas. Maar um, ja, het zijn er maar, maar 13. En um, uh, het is best regionaal. Uh, echt, dan moeten ze bijvoorbeeld wel naar um, Zevenhoven. Uh, ja. Ligt achter, achter Alsmeer. Ja. Uh, Amsterdam zit erbij. Um, ja, dat, is, uh, dat is de pool van, uh, van uh, Zandvoort komen te doen. Interessant. Ken jij Helen? Helene. Helene. Dat is een hele mooie dame in Haarlem. En oh, Julian oh. Claire zong al over. Er. Daar komt die. Dankjewel, Martijn. Alsjeblieft. A vous peignoir que c'est troublant A oh, oh. vous c'est troublant Je noierais bien si pour dix ans Mais j'en prendrai pour cent dix ans Au moins, au moins cent dix ans C'est semblant, à vous que c'est van Julien Claire Mooie plaat over Hélène. Wat een hele mooie vrouw is dat. Dat kan ik jullie allemaal meedelen. Jij kan er niet. Ik uh, zou graag een plaatje zien. Hij ze een Facebook page. Ik, ik, ik heb hem uh, op, mijn, op mijn telefoon. Ik zal hem je zo laten zien. Oh goed. Uh, waar we het nu over gaan hebben jongens. Is toch weer over de Ronde van Frankrijk. En ik wil met jullie even wat potentiële podiumklanten doornemen. Mm -hmm. Want we hebben ze lang nog niet allemaal genoemd. Wat denk je van Nibali Ron? Nou, ik denk, de Nibli komt niet aan de bak, volgens mij, dit jaar. Want? Ja, die Italiaan, die rijden nooit zo in de Tour de France. Denk ja, maar de, wat, de wat is dat, André? Heb je daar een idee over? Ja. Dat die Italiaan inderdaad de Tour eigenlijk niet... Nou, ik denk dat Fabio Aro wel op het podium zal staan. En misschien jaar, wel op de ja? Ja, ja. ja, denk, denk je? Die heeft alles gericht op de Tour. En hij heeft een prachtig uh, sterke ploek achter zich gestaan, Astana. is nu al tien jaar sponsor in de wielersport. We hebben bijna honderd miljoen... Euro in de wielersport gestopt. Hartelijk dank. En uh, Nibali is zijn meesterknecht in deze Tour. En die heeft te doen wat hij zegt. Want meneer Vino die is er ook nog bij. En uh, als die zegt, van je gaat rijden, dan Klaar. ga je rijden. Klaar. Welke ja. naam je eigenlijk nooit hoort in het rijtje favorieten... is uh, Alejandro Valverde. Valverde heeft toegezegd uh, in, uh, met zoveel woorden... Van dat hij volledig zich in dienst stelt van Quintana. En uh, hij heeft het echt beloofd. Quintana heeft het ook met zoveel woorden gezegd. En van verder heeft het bevestigd. En dat was een interview dat is gisteren gemaakt. Dus uh, ik hoop dat hij zich nu wel aan zijn woord houdt. Op andere keren deden hij het niet. Reden te meer om te zeggen dat Quintana gaat winnen natuurlijk. Quintana is een hele sterke kandidaat, hmm. uh, denk ik. Wie je maar, nooit hoort is Jaron Thomas, uh, Ron. Hoe zit dat? Ja, uh, hij moet eigenlijk vaak in dienst stellen van een ander... En dat vind ik altijd wel jammer. Want een jongen kan ontzettend hard fietsen en goed bergop rijden. <coughs> maar ja, de bazen beslissen. En als uh, Froon zegt, van uh, je moet gewoon rijden, dan, uh, voor mij, dan wordt er gewoon gereden voor Froon. Het ja, zijn eigenlijk potentiële winnaars, maar ze ja. krijgen nooit de kans. Hè, omdat nee. ze altijd in dienst rijden van. Ja, Richie Port is een, uh, een outsider die ik niet onvernoemd zou willen laten. Uh -huh. Want het, uh, hij kan het. Hij heeft uh, Parijs-Nice met een uh, hele grote overmacht gewonnen vorig jaar. Ja. En hij heeft uh, enorme dingen laten zien. Alleen vorig jaar had hij dus één slechte dag. Ja. En hij was ook weg. Maar hij werd wel zeven in de Giro, hè? Ja. ja. En uh, we hebben... Nou, al Filip heb ik al genoemd. Uh, TJ van Garde. Uh, kan zomaar. Uh, Bergop. Uh, ietsje minder toch dan de, dan de toppers uh, lijkt mij. Uh, Maika heb ik genoemd. Maar, en we hebben Tekla Heimanoord en Berhane... nu voor de Zuid-Afrikaanse ploeg en mijn favoriet van vorig jaar. Ja, Koenders. Koenders he? heeft uh, Giro gereden. Ja, ja, ja. En uh, is er uh, helaas niet bij, gezondheid. En uh, is er dit jaar helaas niet bij. Maar dat is een leuk, brutaal rennertje. Hij is pas 21 jaar. Is onze Amsterdamse ploegleider er ook weer bij? <laughs> Michel Cornelis. Uh, Mooie man, hè? <laughs> ja, dat zou wel fijn zijn. Maar uh, Roompot heeft helaas geen, uh, nee. geen uh, werk. Hij zal wel gaan, toch? Of niet? Ja, ik heb dat Adi Engels uh, wel de lotto. lotto.nl uh, uh, mannen. Zal leiden, die Jumbo ploeg. Want uh, die Engels is natuurlijk een hele ervaren uh, ploegleider van de grote rondes. En hij heeft ook uitstekend dit jaar natuurlijk met uh, Kruiswijk in uh, de ronde van Italië. Alleen, uh, ja, de kanonnen wonnen toch. Giant heeft ook een, een aardige ploeg. En vooral die uh, Warren Bagaille, Ja. Uh, die uh, in het begin zijn hand brak en ja. uh, dus pas in maart in, in de competitie kwam. Dat is toch een kanshebbetje, denk ik. Nou, hij zal uh, zijn neus uh, zeker aan het venster steken. Maar uh, om bij de eerste te rijden, nee, ik denk het niet. Het, uh, we hopen het natuurlijk nooit, maar Froem uh, heeft altijd wel wat moeite... om op de fiets te blijven zitten. En uh, we moeten er niet aan denken, maar stel je nou toch eens voor... dat Froem de koers niet uit kan rijden. Dan hebben we ineens impuls. Ja. Woutje, ja. de winnaar van Luik, Bastenlaanke Luik. Goedemiddag, hebben wij gewoon een toerwinnaar. Ja. Ja, en vergeet Dumoulin niet, die rijdt wel mee en die heeft het hele voorjaar ook iedereen zand in, het oog, in de ogen gestrooid. En ik dacht van, nou komt hij wel. En inderdaad, hij stond er hoor in de Ronde van Italië. Maar hij heeft mooie uitspraken gedaan, Ron. Hè? Oh, dat weet ik niet. Ja, de uitspraken ja. van, uh, ja, ik zie wel wat er gebeurt in de tour. En, uh, nou, hij weet best wel wat er gaat gebeuren hoor. Precies, en hij okay. had in het voorjaar in de Brabantse pijl, ik weet niet of jij meegekeken hebt, Ron, hij demereerde een paar keer. En ze moesten allemaal passen hoor. Ja. En hij hield gewoon in. Hij ging tussen de wielen zitten weer. Want hij wilde ze niet te wijs maken. Hij reed echt twee keer zo hard als de rest. Die vuile stinker van een <laughs> Tom Dumoulin, ja. En hij zou best eens eventjes in die eerste tijdrit kunnen gaan huishouden. En vergeet niet dat ze er niet wegrijden bergop. Nee, hij, oh absoluut niet. Hij zou zich wel... Iedereen zand. in de... Oh nee, ik ga de Olympische spelen. En ik uh, wil dat graag een keer doen. Nou... Die ronde van Italië was er al gauw uit. Hij heeft die supervorm gewoon lekker vastgehouden. Met zijn trainingsmaatje elke dag onderweg met uh, Wout Pols. Ja. En nu met Laurens ten Dam erbij. En dat er is ook een uitstekende knecht. En die uh, kent het spel ook. Dus uh, Woutje, hou hem in de gaten. Laurens heeft zich helemaal suf getraind in Amerika. Ja. En wees niet verbaasd als hij weer eerst het rijdt, hoor. Oh, dat zal me helemaal niks verbazen. En, uh, het is natuurlijk een hele geinige renner... Een jongen die vroeger met een vlag en, en een hoed op de hoek uh, bij bocht 14 op de half duet stond. En een glas bier in zijn handen die zegt ja. van ik ga ook maar fietsen, ik ga ook mee meedoen. We hebben nog twee Fransen die je eigenlijk nooit hoort noemen. Romain Bardet en Thibaut Pinot. Die uh, favorieten gewoon. Ja, toch hè? Gewoon favorieten. Uh, Pinot won een prachtige etappe vorig jaar en uh, oh. Bardet ook. En die hebben ze, rijden ze nog niet weg. En het is in Frankrijk hè, denk erom. Ja. Ja, weet maar, je weet, wat het doet als je berg oprijdt? Je krijgt een klein duwtje. Absolute. Heb je die oude films al gezien in de ronde van Italië vroeger? Dat alleen de Italianen werden geduwd en de Nederlanders niet. Ik zie bij ja. jou heel veel op je waf. <laughs> ja. en uh, wat uh, Even les voor de mensen die luisteren. En mocht men langs de klimmen gaan staan... en proberen een renner een heel klein beetje een hart onder de riem te steken. Rechts blijven hollen. Niet op de schouder slaan en tegen de billen duwen. Met je linkerhand. Ja. Links duwen. Dat is een oude les van mijn goede vriend Tony Eijk. Dat is zo. <laughs> Eén naam, Ron, hoor ik helemaal niet. En dat is uh, de naam van een bekende Nederlandse renner. Uh, waarom noemen we hem niet? Wilco. Hij... Nee. Kelderman. Nee, ik heb het over Bouke. Ja, maar Bouke Bauke oh. Bauke wordt echt onderschat. Ik, ja. de, ik denk dat dit jaar Bouke Mollema echt <coughs> uh, ja, misschien wel top 5 kan rijden. Dat ba denk ik ook. Maar... Bouke Mollema is echt heel langzaam uh, aan het groeien geweest. En, en uh, die rijdt dit jaar echt, uh, mocht hij geen pech hebben of iets anders tegenkomen, dan rijdt hij volgens mij, uh, komt hij echt uh, bij de eerste vijf. Is hij te ja. degelijk, André? Het uh, is dus, ja, net de jongens. Ik heb altijd gehoord dat het, de kneteman zei altijd... dat je moet een klootzak zijn. Ja. En zijn voormalige schoonzoon, Nicky Terpstra... die heeft het goed in zijn oren geknapt. En uh, vaak zeg je dan tegen jonge sportmensen... van goh, je bent netjes. Ja, je had uh, ook bij het voetbal... je had even door moeten trekken op die gozer... dan weet hij ook uh, hoe de vlag staat. Ja. En uh, ik denk, Hauke is een keurige jongen. En uh, dat is Wilco Kelderman ook... En ze rijden tegen allemaal boefies, hoor. Ja. Ze, hè, boefies van ja. de straat. En wij weten het wel. Als je in een peloton zonder scrupules was... Ja, dan uh, kon je de wedstrijd winnen. Hè? En er waren mensen die een ander de hek hingen reden. Nou, uh, ik heb Ron nog nooit iets smerigs uit zien halen. En ik heb <coughs> zelf eigenlijk... had ik het maar wel gedaan. En dan Kelderman, je noemde hem al. Ja, Wilco Kelderman is een, een enorm talent. Maar Wilco, leer nou eens vloeken... <coughs> Ja, en geven ze iemand een hijs voor zijn kop. en snijden ze iemand het hek in. en worden ze een beest. En dat, dat wil ik die jongens dan op die momenten wel, wel toeroepen. Ze zijn te netjes. Overigens, je zei dat Bouken Mollema eh, niet genoemd. maar vanochtend was hij uitgebreid in het NPO-nieuws. Dus. Want? Er werd, nou, er werd uh, heel veel aandacht aan besteed dat hij, uh, dat hij dus weer uh, mee ging toeren. Zeg maar. uh, ja, ik ken alle verhalen niet uit mijn hoofd, maar in ieder geval uh, niet genoemd. Dat is niet helemaal waar. Hij werd, uh, hij werd echt uh, uitgebreid uh, belicht vanmorgen in het journaal. Ik denk dat je op die kritieke momenten toch, toch iets tekort komt. Dat hij echt met, met de grote als de grote echt op de, op de, op de kritieke momenten zit... Dat hij, dat hij toch echt af en toe moet passen. Dat hij wel bij de eerste vijf kan rijden... Want het is een vechter. Ja. Ik vind het wel ontzettend een vechter. En op momenten dat een ander het laat liggen, dan gaat hij, gaat hij door. Maar uh, ja, als het echt op klas aankomt, dan mist hij toch een klein beetje tegenover Vroom, Quintana en de andere ja. mannen en zo. Er zijn bij die renners, bijvoorbeeld een man als Nibali, hebben we weer zien doen. Als ze totaal kapot zitten, kunnen ze demareren. Ja. En het gekke gebeurt dan... want ze hebben allemaal zo'n metertje op hun stuur zitten... die is ook verbonden met hun hartslagmeter en weet ik veel... hun omslagpunt, dus je gaat in het rood rijden... dan geeft dat ding op je stuur... Dus een soort laptop op die stuur... die geeft aan, je zit in het rood. Als je hem nou niet had... dan ging je... Oh, ja, ging je de wel. dood of de gladiolen. Nee, nee, nee. Maar ze, ze zitten allemaal maar op dat ding te kijken. Ja. Ga nou een keer, rond. We hadden niks... Weet je wie niet zo'n ding heeft? Nou? De man die dit jaar voor de vijfde keer de groene trui gaat winnen. Saganetje. Sagan. Oh ja, heeft hij geen dingetje? Nee, tussen? Dat, dat zit hem allemaal niks. Hij nee. gaat wanneer hij gaat, en die ja. wil, dat is gewoon fantastisch. Maar eindoverwinnaar van de Tour zal hij nooit worden, denk ik. Ik denk dat als hij zich ertoe zou zetten... en specifiek in de bergen zou gaan trainen... dat, hij, dat het nog zou kunnen ook. Want we hebben ooit een Lance Armstrong gehad... die was het type Sagan, sterk kon in de sprint winnen ja, en is toen na zijn ziekte gaan trainen... op de bergen, specifiek bergen en tijdritten te trainen. En het is hem gelukt, zeven keer de Tour gewonnen. En je kan zeggen wat je wil, hij heeft wel zeven keer de Tour gewonnen. Ja. En het wordt tijd dat uh, hij terugkomt op de lijst... Uh, van uh, veelvoudig winnaar van de Tour de France, wat er ook gebeurd is. Want uh, hij die zonder zonde is werpen de eerste steen, denk ik dan altijd maar. Ja, ik moet heel streng zijn, want het klokje van de gehoorzaamheid gebiedt mij te zeggen dat over een minuutje of twee half het journaal er langs komt. Nou, als, als Tom Dumoulin op zijn klokje kijkt, of op zijn, dan komt hij ook in het rood. Moulin Rouge! er een uh, eind aan het eerste uur van uh, Watertorensport op de vrijdag de 1 juli. MUZIEK Blijf luisteren, luisteraars, want er komt nog veel meer informatie langs straks uh, met gasten uh, die alles van de Tour weten. Dus... Uh.